Wat met het NWS-journaal. In Limburg is een touringcarchauffeur aangehouden... die afgelopen nacht op de A2 bij Born met tientallen passagiers tegen het verkeer inreed. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van gevaar op de openbare weg. Aan boord van de bus waren 51 mensen, onder wie ook kinderen. De touringcar met aanhangwagen kwam door nog onbekende oorzaak... op de verkeerde helft van de snelweg terecht. Een tegemoetkomende vrachtwagen kon net op tijd uitwijken... De politie heeft de snelweg kort afgesloten, zodat de touringcar kon keren. Een speciale klimaattrein die vanochtend uit Amsterdam vertrok, is aangekomen in Glasgow. Daar begint morgen de internationale top over het klimaat. Aan boord van de trein waren onder andere leden van de Nederlandse delegatie en klimaatwetenschappers. Onderweg zijn Rotterdam, Brussel en Londen aangedaan. De klimaattop in Glasgow wordt gezien als de belangrijkste sinds de top in Parijs in 2015... Moeten afspraken worden gemaakt over het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Tattoebedrijven zijn verrast dat ze vanaf januari van Europa bepaalde kleuren inkt niet meer mogen gebruiken, omdat die schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De ondernemers bestrijden dat en ook een huidarts vindt het verbod niet goed onderbouwd. Ook zeggen de tattooartiesten dat sommige langlopende tatoeages door de nieuwe regels niet kunnen worden afgemaakt. In de Eredivisie heeft Ajax uit bij Heracles niet weten te winnen. De wedstrijd op het kunstgras in Almelo eindigde zonder doelpunten. PSV heeft in eigen huis met overtuigende cijfers gewonnen van Twente. In Eindhoven werd het 5-2. PSV staat in het algemeen klassement nu nog twee punten achter op Ajax. Het weer nog de avond en nacht verlopen op een enkele bui na het droog. Het koelt af naar een graad of 10 komende nacht. Morgenochtend is het ook op de meeste plaatsen droog... maar in de middag kunnen er stevige buien vallen. En het wordt morgen opnieuw zacht, net als vandaag. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Dit was het tms Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam...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 CSFMs met Mario Zandvoort zaterdagavond op Z. -Z, -Z low, lost in Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort zaterdagavond. Dat betekent een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Het eerste uur is natuurlijk het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor, de laatste shownieuws. Party update en Natuurlijk de tien boven beste plaat voor de dans. Straks de het tweede uurtje. DJ Mouso met zijn Global House 5. Straks in het derde uurtje vliegen we heel naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. En uh, op veel verzoek, commercieel. Nou, ik heb even gekeken. Maar uh, ik ben meer van het, uh, ja, beetje underground house. Wat wel commercieel gaat worden, maar nog voorloper is. Maar uh, vanavond dus wat meer uh, bekende platen die we allemaal al kennen. En die we allemaal al heel vaak gehoord hebben. Als je niet zo vaak in de clubs komt met de, met de DJ's. En als opening worden we natuurlijk Karen Harding met You and I, All I Need. Onderweg zometeen kraantje Papi en Joshua Nolet. Joshua Nolet keren we natuurlijk van uh, Chef Special. En maar eerst hier uh, Chris Cross Amsterdam. Na sexy en Feel the Energy. Stage. Saturday's 9 to midnight on your number one. Ik toen aan had, dinsdag wilde je voor aandacht, dacht, woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh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 Zeg mij wat jij voor me voelt, yeah. jij weet precies wat je doet met mij. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Jij bent donderdag van mij, Ben je Netflix en wat vibes. Weet je maak maar tijd voor mij vrij, want donderdag is van mij. bent donderdag van mij.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 wat ik zie, die steeds, dat is goud. En alles wat ik zie, is deze. dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in het lam. Gelukkig hangt de liefde in het lam. We spijden met die been. naar een kraantje papi en Joshua Nollet met Liefde in de Lucht. En daarvoor horen we Chris Cross Amsterdam met Bilal Wahib. Emma Heesters met Donderdag. En uh, ja, ik weet het gehoord heb maar uh, ja, vervroegde persconferentie hè? Eigenlijk zou die uh, volgende week vrijdag plaats gaan vinden. Maar nu is die vervroegd naar uh, dinsdag. Dus hou je hart maar vast. Waarschijnlijk weer restricties... Want het loopt weer de spuigaten uit. Ja, dan ga je afvragen, waar ligt het aan? Volgens mij ligt het aan het feit dat de persconferentie van vrijdag... was bedoeld om uh, de maatregelen nog verder te gaan versoepelen. Maar uiteindelijk uh, gaat het er niet worden. Nou, ik weet het niet, maar ik heb geen corona. Ja, echt waar. Ik heb het niet. Ik ben gevaccineerd. En ik heb uh, alweer vorige week met 14.000 mensen lopen knuffelen... In, uh, in, uh, in de Ahoy Rotterdam tijdens uh, Direct. Zijn 20 jarige bestaan Nou ja, eigenlijk 21, maar... Dus uh, ja, ik vind het allemaal een beetje... Een beetje een beetje vreemd allemaal, dus... Ja. Maar nu de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld zijn... tot nu toe dan, hè... De eerste horen we andere dingen. Durven artiesten, bands, theatermakers, DJs en cabaretiers het weer aan om optredens te plannen. En uh, Donny, die uh, zegt dat hij in april naar Avans Live komt. Rapper Donny staat op 30 april in Avans Live in Amsterdam. De rapper wordt vergezeld door onder andere René Proger, Met wie hij onlangs de hit uh, Borngepakt scoorde. Frans Duits is Frans Bauer. En Willy Wartaal, een vice van de jeugd van tegenwoordig. De kopen uh, is uh, afgelopen donderdagochtend gestart. Nou, Ik ben benieuwd uh, of het allemaal doorgaat, maar hè, ruim genomen natuurlijk nu restricties. Misschien, ik hoop het niet, maar hè, en daarna kunnen we weer helemaal losgaan uh, in het jaar 2022. En ook de Swedish House Mafia komt in oktober naar de Ziggo Dome. En uh, Ed Sheeran is besmet ja, met het coronavirus. Op Instagram deelde de Britse zanger een bericht waarin hij laat weten voorlopig in quarantaine te moeten zitten. Hé hey jongens, een kort berichtje om jullie te vertellen dat ik helaas positief ben getest op het coronavirus. 30 jarige zanger. Die zegt de regels van de overheid op te volgen. En voorlopig kan hij de deur niet uit. Wel zijn uh, nieuwe album op 29 oktober verschijnt, dat was gisteren. Hij kan even geen mensen zien, dus ik zal zoveel mogelijk interviews en optredens vanuit huis doen. De zanger. Het spijt me als ik mensen teleurstel. En zijn optredens in Nederland staan gepland voor juli 2022. Dus uh, ja, het meestje gaat dat gewoon allemaal door. Het is niet uh, zeker of Jean gev gevaccineerd is... maar de zanger heeft zich wel meerdere keren uitgelaten over het onderwerp. Ze hij samen met de uh, talkshow-host James Gordon... een liedje over Moderna en Pfizer. Moderna en Pfizer doen hun werk. Je zal je goed voelen na prik nummer 2... maar wacht twee weken op het effect... Zo, zo luidde de tekst. Dus uh, ja, ik weet het niet. Hè? Ik geloof niet zo in, uh, in al, die, uh, al dat geneuzel over corona. Dus we gaan weer door met muziek. Want voor je het weet, moeten die festivals weer stoppen. En al die concertjes. En dan moeten we weer uh, hè, thuis blijven. Dus laten we het niet hopen. We gaan door met muziek. Galantis, David Guetta. A little mix met Heartbreak Item. Sometimes. Maybe we won't vibes across the Netherlands CFM Zandvoort, zaterdagavond, wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van John, Smit en Gus met Thin Line. En daarvoor Hugel, hoe je het ook wel uitspreken, samen met Gambia Afrika. Met Mori Netaan, ex-nummer 1 plaatje uit de Nightwalk De party update, wat voor leuke feestjes zijn er. Nou, het is nog een beetje karig, moet ik zeggen, maar... Uh... Vanavond, wekkelijke feestje Brainwash in Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Het begint allemaal om 7 uur, is al begonnen natuurlijk om 7 uur. Want ja het is al 9 uur geweest, dus bijna 10 uur. 7 uur begonnen, duurt tot middernacht. Brainwash in Escape Amsterdam. Voor informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk ons eigen zoon van zijn Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Ryan Bonaire. En MC is natuurlijk Janto. Dat is de vaste lichtman. En, uh, nee, wat zeg ik? MC, ja. Dat is wat anders. Ja, ze hebben ook nog een vaste lichtman, maar uh, ik ben even zijn naam vergeten. En vanavond in, uh, in de Markantine: Klank Carousel, Joris de la Croix, en Secret Guest. Duurt tot middernacht, is vanmiddag al om 4 uur begonnen in de Markantine. En voor meer informatie, de website markkantine.nl met natuurlijk Klankcarousel, Joris de La Croix, Collé en Secret Guest. En wie dat is? Ik heb dit keer geen idee. Meestal krijg ik het wel even te horen, maar deze week dus uh, helemaal niet. En nog iets bijzonders. Tot vannacht 2 uur. Ja, vanaf 12 uur volgens mij geen alcohol meer, maar hebben we in Eiland, in Amsterdam, hebben we King Bee 30 jaar anniversary, Back by Dope The Man, de grootste hit van King Bee. Is om 8 uur begonnen, duurt tot 2 uur vannacht. En voor meer informatie uh, KingBeOfficial.com of eiland.nl. En natuurlijk de line-up is KingBe. Hoe kan het ook anders? En uh, wie nog meer? Uh, All Star Fresh, MC Prime, BC Boy Michelle, Brain Power, TLM, DJ Mani, Team Ladi Dadi, Full Scale DNS en nog veel meer. Dat vanavond is in Eiland in Amsterdam. KingBe 30 Year Anniversary. Back by Dope Man En gaan we gaan weer terug naar de muziek hier op CFM's Antwoord. Wat dacht je van Martin Eikin? Haley May met Hou I feel in the biscuit a remix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 together Here yeah. yeah. yeah. we Dat was muziek van Calvin Harris, Tom Grennan, Monkey met By Your Sides. En daarvoor muziek van Love Generation en Ellie Brown met We Can, we can Come Together. Zo, so, ik heb even een plaak geblekt. Jongens, doe even een bakootje. Ik denk dat het beter slaat aanslaat als een biertje. Zie we hem zo, het is even tijd voor de Nightwalk 10. Wat is er allemaal populair in de clubs, op de streams en op de festivals? Deze week op 10, Janie met Need You Higher. Op 9, Huggle, extra Rayne plaatje Heb je in het begin van de show gehoord met uh, Morineta. Op 8, Elf System met Dancing Cliché. Op 7, Sid en Dombrowski met uh, Real. En op 6 deze week, uh, Return of the Jade met I'm in love with you. Future Melly O. Op 5 Jamie Boy met Organ Delta. Die stond vorige week nog op 1 en hij is er alweer af. We hebben het een weekje volgehouden. Op 4 deze week Junior Jack en Stupid Disco in de David Banger Extended Remix. Op 3, Jake met Welcome to the People. Op 2, Paul Blakesdale. En Mr. J met Piano Live en deze week. Een nieuwe nummer 1. Je hoort hem al op de achtergrond. Evan McVigar met Tell Me Something Good. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk. En die hoort hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Evan McVigar. Muziek van Rudimental, featuring John Newman met Feel the Love. And the voor Dynamic and Work with every time. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen. <laughs> Hoe leuk kan het zijn! ...met nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Bij de beste van de club uit Italië met DJ Cavaschalli... ...met de My House Radio Show. Voor nu nog even muziek. Tommy Davis, Greg Lewis, Urban Jungle. Als we het redden, maar eerst die Martina Boedel... ...met de, een hele oude gouden klassieker, Where Is The Love. Ik zeg tot zometeen, na de break... man throwing down. You've got it locked to the Night Walk with Mario Zanford. Are you ready? On CFM.